7 Uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Oud-Kamerleden hebben moeite met het vinden van een volledige baan, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Van de 95 parlementariërs die aan het onderzoek deelnamen, zijn 55 nog werkzoekend of hebben tijdelijk werk. Het gaat daarbij om politici die tussen 2010 en 2012 de Kamer verlieten. Oud-Kamervoorzitter Verbeet, die zelf ook wachtgeld krijgt, wijst erop dat Kamerleden nooit in een vroeg stadium naar ander werk kunnen uitkijken. Zolang ze in de Kamer zitten, mogen ze geen contacten leggen of afspraken maken met het oog op hun onafhankelijkheid. Het Openbaar Ministerie blijft bij ernstige misdrijven beelden vrijgeven waarop de daders herkenbaar zijn. Dat zegt het OM in een reactie op de ophef over beelden van de zware mishandeling in Eindhoven. Volgens het Openbaar Ministerie is daar goed over nagedacht. Het politieonderzoek had na ruim twee weken nog niet tot aanhoudingen geleid. Om snel goede tips te krijgen werden de verdachten herkenbaar getoond. Na het tonen van de beelden bij Omroep Brabant gingen al snel verschillende namen van mogelijke verdachten rond op Twitter en Facebook. In Tsjechië heeft de vroegere premier Milos Zeman, de linkse populist, de presidentsverkiezingen gewonnen. De 68-jarige Zeman versloeg in de tweede ronde zijn conservatieve rivaal Karel Schwarzenberg met ruim 55 procent van de stemmen. Het was de eerste keer dat de Tsjechen direct een president konden kiezen. De functie van president is in Tsjechië voornamelijk ceremonieel. Automobilisten moeten de hele avond en nacht rekening houden met gladde wegen. In het noorden is er kans op ijzel. Op andere plaatsen kan het natte wegdek bevriezen, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Hoewel de temperatuur vannacht omhoog gaat, zal het nog even duren voor de grond overal is ontdooid. Automobilisten moeten vooral op lokale wegen voorzichtig zijn... Op snelwegen en doorgaande wegen is de kans op gladheid minder omdat er veel wordt gestrooid. Het weer vanuit het westen, natte sneeuw of ijzel. Daardoor kan het dus plaatselijk glad worden. Morgenochtend eerst regen. In de middag klaart het in de kustgebieden op. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Wat is tegenwoordig nog bereikbaar?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 Langs de lijn, met Ronald Boot Goedenavond en welkom bij aflevering 10.287 Met straks vanaf 9 uur schaatsen vanuit Salt Lake City De sprint En tot die tijd natuurlijk veel voetbal De wedstrijd die al begonnen is, gaat tussen Pek Zwolle en Heerenveen en allebei 18 punten staan dus gelijk. Pexwolle is sinds vorige week reuze doder. Maar ja, Heerenveen is al lang geen reus meer in die houtkamp. Nee, maar toch doet uh, Pekstwoller het niet slecht. staat 0-0. Uh, wat kleine kantjes en één hele grote. Voor de man die net even in balbezit was voor... Pek Zwolle. Benson, hij kreeg een enorme kans in de vierde minuut... maar hij wist niet te scoren. Vandaar na 20 minuten nog altijd 0-0 bij Pek Zwolle tegen Heerenveen. En om kwart voor acht Ado Den Haag tegen Rode JC... en ook RKC tegen NAC Brabantse Derby. En de late wedstrijd gaat tussen Heracles en PSV. En zoals gezegd ook nog veel schaatsen vanaf 9 uur tot diep in de nacht. Maar langs de lijnen is er op zaterdag zaterdagavond zoals gebruikelijk... tot 11 uur met Sporten. Tot ziens. Glory Days van Bruce Springsteen. Zwolle en Veen liggen vlak bij elkaar. Is er daardoor ook veel onderlinge strijd en die houdt kamp? Nou, zoals het hoort bij een voetbalwedstrijd... het zijn twee gelijk opgaande ploegen. Zowel in de competitie als vanavond. Op het kunstgras van Zwolle 0-0 de stand. Zojuist een aardige actie weer gezien van Fred Benson. De grote man vorige week tegen PSV met twee doelpunten. Uh, hij wachtte net iets te lang om de bal in doel te schieten. Hij ging alleen op uh, de keeper af, Noordveld van Herenveen. Maar wachtte te lang en werd toen uh, met een goede sliding van de bal afgelopen. En dat leverde slechts een hoekschop op die verder niets opleverde. Maar Zwolle speelt zoals het eigenlijk al het hele seizoen doet: lekker, leuk voetbal. En uh, weet uh, regelmatig gevaarlijk in, buurt, in de buurt van het doel van Herenveen te komen. Derde minuut, vierde minuut. Dat is er een hele grote kans voor Benson. Maar hij kreeg zijn voet niet tegenaan. Nu aan de andere kant van Lappier. Parra die de bal voor het doel geeft. En daar is de eerste echte mogelijkheid voor Filip Djurzic. En die schiet de bal recht in de handen van Diederik Boer. Dat was een goede aanval van Herenveen. Herenveen dat een klein uh, ander kansje heeft gehad in deze wedstrijd tot nu toe. Van topscorer Finn Bogasson. En uh, die bal ging ook recht op de keeper af op Diederik Boer. Die dus twee keer in actie is moeten komen voor Pexwolle. Balbezit voor Herenveen uh, achterin speelt Ramon Zomer de bal naar de linkerkant. Naar Rijtala, die daar als linksback fungeert. En op zoek is weer naar voor, naar Juricic Goede beweging, waarmee die van Polen op het verkeerde been zet. Juricic gaat in 1-2 aan met Vim Bogersom. Maar die bal komt niet terug bij Juricic En dus kan Pex Wolle er weer even uit. Eventjes wat druk van de kant van Heerenveen. Nu is het Gravenbeek die de bal wel via een tegenstander over de zijlijn speelt. En dus halverwege de helft van Pex Wolle. mag Pek een inworp gaan nemen. We hebben 26, nee, 25 half minuut gespeeld in Zwolle. Het veld ligt er uitstekend bij. Het is niet zo koud als de afgelopen weken. Dus ideale omstandigheden. Het is ook een aardige wedstrijd om naar te kijken tot nu toe. Omdat beide ploegen aanvallend spelen. Bal gaat naar de rechterkant van Heerenveen. Van La Parre. Kan hij de bal binnenhouden Nee, dat kan hij niet. Bal gaat over de zijlijn in de buurt van de achterlijn van Peck Zwolle. Maar Peck mag gaan gooien. Doet dat na nu wel 25,5 minuut spelen. Bij 0-0 stand bij Pex Zwolle tegen Sportclub Heerenveen. Dit weekend zijn de finales van de Australian Open. Morgen Novak Djokovic en Andy Murray tegen elkaar om de titel bij de mannen. En met de vrouwen is de winnaar al bekend. De wit-Russische Victoria Azarenka won de finale in drie sets van de Chinese Na Li. Daarna was de beurt aan Robin Haas en Igor Sijsling om de dubbelfinale te spelen tegen de broertjes Brian. De Amerikanen waren in twee sets te sterk voor het Nederlandse duo. Het was te verwachten dat de broertjes sterk waren. En daarom was Igor Sijsling ook niet heel erg teleurgesteld na het verliezen van die finale. Nou, valt mee hoor. Ik bedoel... Uh... Het is altijd vervelend als je een wedstrijd verloren hebt en zeker de eerste paar uur daarna. Maar uh, het is belangrijk dat je moet relativeren en, en moet kijken dat je een hele goede twee weken hebt gedraaid. Um, en dat er ook een hoop uh, um, verbeterpunten zijn. Dus um, um, als we zonder die punten al finale kunnen halen, we, misschien kunnen we dan met die punten uh, wel een toernooi winnen. Jullie maken een bliksemstart, raken gelijk de eerste game... Maar daarna werd jezelf gebroken en de volgende game opnieuw gebroken. Eh, waar lag dat nou uiteindelijk aan? Nou ja, waar ligt het aan? Het heeft natuurlijk meerdere, meerdere punten. Eén, uh, uh, uh, zij retourneerden gewoon goed. Twee, wij misten wat ballen. En uh, In Igor's eerste game uh, nou, zei ik ook nog in mijn speech, uh, ja, die bal zou ik niet snel vergeten. Die, die, die, die kwam ook elke keer in de wedstrijd terug dat ik op 30 gelijk een smash miste die ik absoluut niet mag missen. En... Uh, ja, en dan, uh, en dan komen zij gelijk in zo'n flow, terwijl wij eigenlijk goed begonnen. En uh, toen hadden zij het momentum en dat hielden zij uh, eigenlijk uh, vast op dat moment. Ik kreeg het gevoel dat jullie uh, moeite hadden met de service te retourneren. Ja, nou ja, kijk, zij, uh, zij zijn natuurlijk gewoon goede serveerders. Uh, wat zij goed kunnen is gewoon de eerste twee ballen. Uh, en, en dan wil, willen ze het punt ook uh, eigenlijk beëindigen, zolang... Uh, zoals wij eigenlijk kwartfinale, halffinale hebben gespeeld... dat ze we soms zelfs achterbleven en een rally speelden. Ja, dat gebeurt tegen hun misschien twee keer in de hele wedstrijd. En dat willen ze helemaal niet. Ja, want uh, je uh, gaf het gisteren eigenlijk al aan. De tactiek voor ons zit er misschien wel in het feit om ze in situaties te brengen... waar ze als dubbelspelers niet aan gewend zijn. Langere rallies proberen bijvoorbeeld en af en toe op het lichaam spelen. Uh, het plan was op papier prachtig, maar het kwam er niet goed uit. Nee, nou ja, dat is ook hun verdienst. Ik bedoel, ze spelen een heel snel spelletje, ze veren allebei goed. Op het moment dat je door het midden of langs de lijn reteneert, dan poets gelijk die bal weg. Uh, dus ja, ja dat, dat was gewoon even een niveautje hoger, denk ik. Uh, ja, alles bij elkaar. Mag ik concluderen, het sprookje duurde misschien net één wedstrijd te lang? Dat mag je concluderen, absoluut. Uh, ik bedoel, het sprookje was uh, volmaakt geweest als we hier hadden gewonnen. Maar deze jongens uh, waren vandaag beter dan wij. En, en uh, ik denk dat wij uh, inderdaad nog een hoop uh, verbeterpunten hebben. Dus uh, ik kijk nu terug op een heel mooi toernooi. En ik, ik heb alweer zin in de volgende toernooi. Ja, en jij, gisteren zei je, natuurlijk probeer je elke wedstrijd te winnen. Hou uh, je nou het gevoel over van, uh, we hebben het geweldig gedaan die afgelopen twee weken. Of sta je met de kaarten van, ja, maar die ene wedstrijd hadden we toch ook moeten winnen? Uh, nou ja, kijk, nu balen we. Uh, en, uh, en, en zoals Igor al zei, de komende uren zullen we er nog zeker van balen. En, en ik denk dat als we op de terugvlucht uh, naar huis, dat we dan al, uh, uh, ja, hoe Igor het eigenlijk ook mooi zijn, relativeren. En dan gewoon kijken naar een hele mooie twee weken. En, uh, en dan uh, denk ik dat we ook... Uh, daar echt wel van mogen genieten van dit resultaat. En dat zei Robin Haas, u hoorde ook Igor Seisling. En ze waren in gesprek met verslaggever Robert Portier. is enough And if you don't pay attention You get what you deserve Ready do some thinking, baby Remember what you love Demo van de Robert Cray Band. De uitslag in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, Fortuna, Düsseldorf 2-1. Ook Hannover 96 tegen Wolfsburg werd 2-1. Augsburg en Schalke 04 scoorden niet, 0-0 dus. Greuther vuurt verloor van Mainz 0-3. Eindra Frankfurt, Hoffenheim 2-1. En het is dus bijna rust bij Freiburg tegen Bayer Leverkusen. Het is daar nog 0-0. Gisteren al won Borussia Dortmund met 3-0 van Nuremberg. Bayer München gaat een kop, 45 uit 18. Dan Borussia Dortmund, 36 uit 19. Bayer Leverkusen heeft er 36 maar dan uit 18. En de vierde plaats is voor Frankfurt met 33 uit 19. En dan volgt Mainz nog 30 uit 19. Dan Engeland. Twee grote verrassingen in de strijd om de FA Cup. Premier League club Queen's Park Rangers vloor thuis met 4-2... van Milton Keynes Dons Uitkomend op het derde niveau in Engeland. En Norwich City werd uitgeschakeld door een club van het vijfde niveau... Luton Town Het werd 1-0 voor Luton. Verder Stoke City, Manchester City 0-1. Bolton Wonders verloor van Everton 1-2. De winnende treffer kwam van Heitinga. En Brighton en hoofd albion verloor van Arsenal 2-3. Voor de overige uitslagen verwijs ik u naar Teletex pagina 840. Pax Zwolle tegen Heerenveen. Nog steeds geen goals, Andy? Nee, 0-0. En uh, Jeffrey Gouwerleeuw mag volgende week toekijken bij de volgende wedstrijd. En dat is de wedstrijd. Dus even kijken. RKC uit voor Heerenveen. Want hij krijgt zojuist de gele kaart en hij stond op scherp. En dus uh, wordt, is hij volgende week geschorst. Balbezit voor Pek Zwolle. Een rustige periode in de wedstrijd. Afgelopen 10-15 minuten. Weinig mogelijkheden, weinig kansen. Even hebben we wat druk gezien van Heerenveen. Maar die druk is alweer weg als er balbezit is uh, voor de mannen uit Zwolle, de thuisploeg, Maar dat is uh, slecht uh, gedaan door Deryl Lachman. Uh, zonder gevolg, hij raakte de bal kwijt. Maar Pluim heeft de bal opgepikt. Aan de rechterkant doet dat goed. Zo, dat was een pittige overtreding. Dat was een overtreding. Goed voor een gele kaart. Niet gaan zeuren tegen de grensrechter. Dat is gewoon een duidelijke gele kaart voor Raitala. En die dan ook nog gaat vragen, waarom krijg ik hem? Nou, Omdat je een tegenstander die er langs gaat... Uh, ter hoogte van zijn enkels uh, afzaagt ongeveer. En dan krijg je terecht een gele kaart. Rijtela moet dat ook weten, maar blijft gewoon doorzeuren. En uh, uh, Pluim, een uitstekende voetballer overigens... Uh, probeert overeind te komen, maar dat lukt niet. Ja, het is echt een belachelijke overtreding. Ik zie hem ook weer in de herhaling. Uh, dat zijn van die overtredingen. Je bent veel te laat, ramt de enkels uh, van uh, je tegenstander. En dan nog zeuren tegen de grensrechter en de scheidsrechter... dat je een gele kaart krijgt. Bij uh, dit soort dingen, terwijl je zoveel te laat bent... mag je bijna blij zijn dat je geen rode kaart krijgt. Maar goed, de gele kaart is terecht, dus de vrije trap is daar. En Pluim... Uh, Pluim komt gelukkig overeind, want het is toch een van de smaakmakers bij Pekswolle. Zwolle. Goeie voetballer, die middenvelder, die eigenlijk van Vitesse was... maar ook even bij Rode heeft gespeeld en nu bij Pek Zwolle is. En nog altijd veel pijn heeft. Aan de zijkant uh, wordt uh, geholpen. En dan uh, komt de vierde man erbij. Ik weet niet wat hij komt doen. En uh, oh, die komt even zeggen dat hij twee centimeter naar achteren moet gaan staan. Want uh, hij staat iets te dicht uh, tegen de zijlijn aan. Goed, de vrije trap voor Pekswolle. Gaat richting tweede paal. Wordt niet gekopt, gaat langs alles en iedereen. En dan gaat de bal over de achterlijn. En is het een doeltrap voor Heerenveen? En hebben we precies 36 minuten gespeeld en staat het nog altijd 0-0. Full release van de Doobie brothers. Pexwolle, Heerenveen, is spannend, niet? Uh, ja, want het staat 0-0. Maar wat mij betreft mag er wel een doelpunt gaan vallen. Maar Pexwolle is niet zo bekend van doelpunt in de eerste helft. Want van de 20 die ze in totaal hebben gemaakt, dan vielen er maar 6 in de eerste helft in dit seizoen tot nu toe. Dus uh, wachten ze misschien weer tot de tweede helft. Want die is uh, over 5 minuten is het rust. En dan gaan we richting de tweede helft. Het staat 0-0. Balbezit voor Diederik Boer, de keeper van Pexwolle. Die aangespeeld is door Lachman. En uh, op vier gele kaarten na en een paar goede mogelijkheden en kansen voor Benson... is er dus uh, niet erg veel gebeurd in deze wedstrijd. 0-0 de stand. Maar dat Benson uh, drie keer zo bij de verdedigers van Herenveen en dat is toch wel het probleem in het team van Marco van Basten... komt weglopen. Uh, dat uh, zegt eigenlijk genoeg. En het is dat Benson niet scherp genoeg was... zoals hij dat vorige week tegen PSV wel was... omdat Herenveen op uh, achterstand gestaan. Eén van die verdedigers. Zomer heeft de bal. Speelt hem naar Leeuw. de ander. Ook niet uh, erg sterk spelend... Uh, ook vanavond niet. En uh, toch zo'n groot talent. Speelt de bal in uh, de voeten voorin bij Finn Bogerson. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen. En dan wordt er weer een overtreding gemaakt nu door Lucas Maracek. En mag er een uh, vrije trap genomen gaan worden door Tex Zwolle. Uh, Maracek moet ook uitkijken. Hij heeft al wat uh, uh, overtredingetjes gemaakt. En het licht zit tegen een gele kaart. Balbezit voor uh, onze vrienden uit uh, Zwolle. Is het uh, rondkijken als je een die de bal heeft. En hem even terugspeelt naar Joost Broersen. Broersen gaat uh, de diepte weer zoeken bij Benson. Benson kan er nu niet bij komen omdat uh, Gouwe tussen zit. En dan kan uh, Heerenveen maar voor heel even overnemen. Is het Drost die de bal heeft. En dan uh, wordt er uh, weer balverlies geleden. Maar gaat uh, uh, Zwolle toch weer in de aanval. Is het Benson die de bal heeft. Benson probeert uit te halen. Legt hem opzij op pluim. Die kan ook niet schieten. Nog altijd niet schieten. En dan uh, lijkt de aanval te smoren. Gaat hij nog wel naar de rechterkant. Naar Gravenbeek nog even deze aanval... Uh, uh, nee, nee, nee, nee. Die uh, stuit op uh, de verdediging van Heerenveen. Nog altijd 0-0 met nog drie minuten te gaan. Clearwater met down on the corner. De laatste minuten van de eerste helft bij Pekswolle Zwolle, en Andy. Even leek het erop dat Pekswolle op 1-0 kwam door William Pluim. Maar de voorzet was trouwens uitstekend van T. Zomer zat ernaast. En Pluim schoot de bal wel richting het doel. Maar de bal ging net in het zijnet. En er werd al gejuicht. Want een aantal mensen dachten dat iedereen ging weer een voorzet vanaf de linkerkant. Komt niet aan. En dan is er met heel veel moeite verdedigend werk van Maracek. Nee, Herenveen staat onder druk. 0-0 nog altijd de stand. En we zitten vlak voor rust. We krijgen er één minuut extra tijd bij. En dat betekent dat we dus nog één minuutje gaan voetballen. 0-0 dus die stand. En als je kijkt naar het spelbeeld in de eerste helft... Dan is Pex Zwolle ietsje beter dan Herenveen Heeft wat betere, goede mogelijkheden gekregen. En ook wat kansen. Balbezit nu aan de andere kant voor Herenveen Met de juristische balbezit wordt makkelijk van de bal afgelopen door Gravenbeek. En dan kan er door Van Polen worden uitverdedigd. doordat dat via Gravenbeek. Die speelt de bal door naar Pluim. Die gelukkig weer overend kwam na die aanval op zijn enkels. Nu een vrije trap meekrijgt. En gelukkig weer gewoon goed kan lopen. Want daar zag het even naar uit dat hij... Flink aangeslagen was. Nu de vrije trap voor Peckzwolle in de slotseconden. Van de eerste helft is de bal kort genomen op Lachman. Lachman naar Broersen En uh, Broersen kijkt dus om zich heen. Wat loopt er vrij aan de linkerkant? Leuke linksbek is dat. Achanté met de goede voorzet zojuist op pluim. Uh, bal die dus in het zijn net uh, verdwenen. Het lijkt me dat Zwolle de bal aan het uh, rondspelen is. Om zo richting de rust te gaan. Want iedereen weet dat de rust nabij is. Wat heet nu is het rust. Want scheidsrechter Sanders heeft drie keer gefloten. We gaan aan de T. Het staat 0-0 bij rust bij Pek Zwolle tegen Sportkip Heen ran bobsleeën op het WK moest SME Kamphuis alle zeilen bij zetten om nog in de buurt van het podium te komen. Na een teleurstellende eerste dag moest hij met Remster Judith Vis proberen om in de afsluitende twee runs op te klimmen vanaf plaats 6. Het werd spannend in Sankt Moritz. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Terug naar gisteren. Morgen zijn er weer twee kansen en uh, ja, we moeten gewoon keihard starten en goed sturen en dan, uh, dan kunnen we absoluut nog naar boven. Het was een wat ongelukkige eerste dag van het WK bobslayen voor Esmeer Kamphuis. Met name in de tweede run maakten ze een flinke fout waardoor ze het moest doen met de zesde plaats in het klassement. En wist dat ze op de tweede dag van het WK moest gaan toeslaan. Dus stond gistermiddag in het teken van herstellen voor Kamphuis en voor remster Judith Fish. Nou, We hebben eerst onze slee uh, teruggebracht en uh, afgetuigd, als we dat noemen. En vervolgens moesten we verplicht vijf minuten in de sneeuw gaan zitten. Verplicht in de sneeuw gaan zitten, leg eens uit. Nou ja, we hebben hier niet echt een ijsbad in het hotel. dus uh, en Aangezien het hier overdag uh, nou ja, nog steeds uh, min 5, min 6, min 7 is. Ja, is dit een uh, heel goed alternatief? Precies, en het idee daarvan is? Uh, sneller herstellen: de benen. De benen, absoluut. Op de prachtige natuurijsbaan van St. Moritz weer... ...snellere eerste meters voor Kamphuis en Vis. En dan is daar de grote dag, de dag van de ontknoping. Ze doen mee met de top aan de start. De eerste run slaat Kamphuis meteen toe. De derde tijd weliswaar nog altijd zesde in het tussenklassement... ...maar de verschillen worden kleiner met nog één run te gaan. Ja, de coach zei bovenal van als je... Als je nog naar een medaille gaat, dan mag je een cadeautje uitkiezen. Ik zeg, het enige wat ik wil is de medaille. En in haar laatste afdaling doet ze er alles aan. Ze finisht in een baanrecord. En dan is het afwachten wat de rest gaat doen. De vijf concurrenten, gaat ze die voorbij? Of blijft ze toch bij die zesde plaats? De nummer vijf komt in actie. Laat de steek vallen. Oeh! En toch aan het eind, in het klassement, net iets beter dan Kamphuis. En zo gaat het ook met de nummer vier, de nummer drie, de nummer twee, de nummer één. Ja, gewoon weer zo dichtbij. En als je de anderen met heel veel fouten naar beneden ziet komen, je haalt ze toch niet in. Dan uh, is dat frustrerend. Als je op 17-honderdste van het zilver eindigt, dan. Uh, ja, dat is voor de vijf, zesde keer dit seizoen veel te dichtbij en de meer niet hebben. Ondertussen wordt Kamphuis op de schouders geslagen. Bemoedigende klopjes van buitenlandse coaches en ook van uh, Arend Glas. Oud-bobsleeën, natuurlijk. Uit Nederland en hier in de trainingsstaf van uh, Australië. Want ja, ze was er zo dichtbij hè Esmee? Ja, ja, als je 1700ste weg bent van het zilver. En echt vandaag gewoon uh, en de, de derde tijd en nog een keer een derde tijd. Ja, dan uh, is het gewoon heel zonde. Ze hebben gewoon geen, één, één wat mindere run gehad gisteren. De tweede run waar ze net iets te veel tijd verloren. En uh, ja, zo competitief is het veld en dan word je net zesde. En anders uh, word je, sta je hier gewoon met zilver of met brons in je handen. Dat is uh, bops mee. Dat is Spannend. Het is echt een spel van 100 als je dat ziet vandaag. Ja, nou, zeker de top 6 zit allemaal zo verschrikkelijk dichtbij. Maar althans van, van 2 tot 5 zit alles binnen 1700ste. En uh, dan kan alles gebeuren. En uh, ja, zoals ik zeg, hele goede tweede dag. Qua sturen, uh, ja, gewoon een topper. Ja, gewoon uh, ze heeft het gewoon in zich. Nog iemand die Esmee Kamphuis een hart onder de riem komt steken. Dit is Wim Noorman, de man die de bob heeft geleverd met zijn bedrijf aan Esmee Kamphuis. Zoals hij dat ook aan de Canadezen heeft gedaan, de wereldkampioenen. Ja, net niet hè voor Esmee. Ja, ik vind de stap naar zo'n podium toe al heel groot. Hè. Dus ze zitten nu continu bij de beste zes. En omdat ze dit constant doen, heb ik gewoon volste vertrouwen in dat ze het volgend jaar die stap gaan maken. Hoor. Precies, want we zien hier de Canadezen succesvol vandaag. Hè. Uh, wat is nou net nog het verschil, denkt u? Een jaar. Ja, u denkt in tijd. Ja, ik denk in tijd. Je zag het verleden jaar ook met Kelly. Kelly, tweede helft van het seizoen kwamen ze er ook bij aan. En nu zitten ze er constant, constant bij. En uh, ja, nu is het een S mee en, en, en Judith ook om dat te laten zien. En, en, en je hebt het gezien, ze kunnen het. Ze moeten er ook vertrouwen in hebben. En ik denk dat ze gaat lukken. Esmeer Kamphuis staat hoofdschuddend nog naar het scherm te kijken. Als je zag hoe Kriassus naar beneden kwam en ook Alana Meijers, dan uh, ja, was het eigenlijk niet meer verdiend dat ze nog op het podium staan. Het enige wat ik denk is volgend jaar pakken we jullie. Ja. We gaan alleen nog maar harder werken en dan, uh, wij, blijf, wij gaan gewoon zorgen dat we volgend jaar foutloos zijn. En dan, uh, dan komen ze hier niet meer mee weg. Je kunt het natuurlijk van de positieve kant bekijken. Het gat tussen de nummer 6 klassering van Kamphuis en het podium is heel erg klein. En dat is dan ook de manier waarop Wim Noorman en Arend Glassen benaderen. Haar tijd komt nog. Vol vertrouwen en hard trainen in de zomer. Komt helemaal goed. Goede toekomstperspectieven dus, maar daar heeft Esmeer Kamphuis op dit moment weinig boodschap aan. Ja, ik ben nu uh, alleen maar teleurgesteld. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen over het WK-bobslee in Sankt-Moritz. This is the end. Hold your breath and count to ten. Here. De song van de James Bond film Skyfall van Adele. AZ heeft de Belgische jeugdinternational Jonas Heijmans tot de zomer van 2016 vastgelegd. De 19-jarige linksback komt per direct over van Lierse SK. Heimans debuteerde in 2010 bij tweede klasse Standaard Wetteren in het profvoetbal. Waarna Liers hem in de zomer van 2012, afgelopen zomer dus, aantrok. NEC hoopt zich voor de rest van het seizoen te versterken met Erik Valkenburg. De Nijmegense Club wilde aanvallende middenvelder graag huren van AZ. Trainer Alex Pastoor van NEC zou ook nog graag een spits aan zijn selectie toevoegen. En daarvoor komt Ruud Boymans in, in aanmerking. De spits krijgt net als Valkenburg weinig speeltijd bij AZ. Grote vraag is natuurlijk hoe kom je de winter door en hoe zijn de clubs de winter doorgekomen. Roda begon vorige week goed met 2-0 winst op NEC en ADO. Ja, niet echt indrukwekkend 1-1 bij Willem 2, Roland van der Geer. Nee, de eerste helft was, was aardig, maar in de tweede helft kwam ADO op het gladde veld in Tilburg toch dik en dik tekort. En heeft er eigenlijk nog mazzel. Dat het de punten overhield aan die ontmoeting in, in Tilburg. En van Roda kun je zeggen voor de winterstop gewonnen van VVV, vorige week weer gewonnen. Nou, misschien is daar het, het lek wel boven. In elk geval zijn de plannen groots in uh, Kerkrade om in elk geval snel afstand te nemen van die uh, laatste plaats. En dan zou er vandaag een eerste stap gezet moeten worden tegen Adel Den Haag. Dat het nou eenmaal thuis toch wat minder goed doet dan uit. Uh, vijf overwinningen totaal, drie buitenshuis. en Maar uh, twee hier op, uh, op eigen veld tegen NEC en tegen Willem II. Even kijken naar uh, de opstellingen. Dado is Tommy Beugelsdijk eindelijk terug van een schorsing. Was twee wedstrijden geschorst. Wat verschuivingen in het elftal heeft dat teweeg gebracht. Het heeft dan ook wel de plek gekost aan van Ruidel Poupon. Voor het eerst zit hij niet bij de basiself, maar op de bank. Meijer speelt nu linksbuiten. Supusepa speelt linksback. En Beugelsdijk speelt uiteraard centraal achterin. En ook bij Roda iemand terug van een schorsing. Dat is Danilo en uh, Routier Rob Wielaert die vorige week nog wel gewoon de defensie mocht leiden. Moet nu naast de trainer Ruud Brood plaatsnemen in de dugout om uh, toe te kijken. Bij Roda nog uh, geen uh, nieuwe spits, maar die gaat maandag wel aansluiten. Frank de Moesje, gehuurd van uh, Pornemouth in, uh, in, uh, in Engeland, zal uh, de gelederen in uh, Kerkrade gaan versterken. En ook uh, transfergeruchten bij ADO. Nog altijd op zoek naar een linksachter en scheidt nu in. Uh, en ook vooruit gekomen zijn bij Art van Peppe, de linksachter van uh, RKC. Onderhandelingen zullen komende week uh, gestart worden. En er zal uh, haast betracht moeten worden, want uh, donderdag loopt de transferperiode af. Dat uh, zijn zo'n beetje de mededelingen vooraf. Braamhaar is de scheidsrechter Ado Roda. Op een uh, prachtig door vrijwilligers groen gemaakt, sneeuwvrij gemaakt grasveld en ook van. En we hadden het net al over RKC, Althans, Ronald had het over RKC. Dat speelt vanavond thuis tegen NAC. En dat zijn twee clubs die uh, ja toch uh, vorige week al meteen indruk hebben gemaakt. NAC door op het nippertje van VVV te winnen 1-0 werd het. En RKC vooral door uit bij Twente met 0-0 gelijk te spelen. Dag maar niet mee, je zit in Waalwijk. Ja, het zijn al van die wedstrijden waar je wat kanttekeningen bij kan zetten. RKC had kunnen winnen, misschien wel bij Twente. NAC had misschien wel moeten verliezen of kreeg in ieder geval met de overwinning te veel... Thuis tegen VVV. Dat gold ook in de eerste ontmoeting van dit seizoen. Want toen werd het in Breda 2-1 voor NAC. Toevallig was ik zelf bij die wedstrijd. En uh, dat was echt een wedstrijd die RKC met gemak op basis van een aantal grote kansen had kunnen winnen. Een heel vroeg doelpunt toen van Teddy Chevalier. Maar dat bleek aan het einde van de rit. Dit genoeg te zijn, laat nou net die Teddy Chevalier vandaag weer beschikbaar zijn. Hij miste die wedstrijd in de Enschede vanwege een schorsing. Hij staat in de punt van de aanval. Marts Lieder Hij heeft daardoor plaatsgenomen op de reservebank. En voor de rest valt er niet zo heel veel spannend te vertellen. Natuurlijk wil NAC proberen vertrouwen te putten uit die overwinning van vorige week. Want de problemen daar zijn bekend. Met name financieel, maar toch ook sportief. En nog drie punten erbij. Dat geeft iedereen in Breda dan toch weer moed. Uh, de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel... laat ik mij daartoe beperken, aftrap zo meteen om kwart voor acht. Tussen 1988 en 2006 zijn er Olympische schaatsmedailles gewonnen... met behulp van bloeddoping. Dat zegt de Amerikaan Jim Stray Gunderson... voormalig lid van de medische commissie van de internationale schaatsunie, de ISU. Ik denk dat er een groot probleem was a big problem in de the, in, in the 90's. In het jaar 2000 zei Stray Goendersen al dat 10 tot 15 procent van de schaatsers doping gebruikte. Daarbij baseerde hij zich op bloedtesten die hij zelf had gedaan. Nu, aan de vooravond van het WK sprint in Salt Lake City, laat hij zich gedetailleerder uit. Met with, with both the use of EPO and some of the related substances that came later, as well as with transfusions, both of someone else's blood and er was een groot probleem met EPO en gerelateerde middelen, zegt Stray Gundersen. Ook was er bloeddoping met eigen bloed en met andermans bloed. I just know that er there were people doing it and uh it's a logical conclusion to think that some of them some of the people who were winning gold medals at various Olympic games along the way probably from 88 ik wist dat mensen het deden, volgens Trey Goenersen. Het is een logische conclusie dat sommige Olympische medaillewinnaars doping gebruikten. Vanaf 1988 tot 2002. En misschien zelfs tot 2006. Een dag na het NK op Natuurreis heerste de Bamploeg ook in de ronde van Scarstelan in Goingarijp. In deze neoclassieke waren de eerste drie plaatsen weer voor Bamrijders. Bob de Vries won onder moeilijke omstandigheden de wedstrijd over 100 kilometer voor Inkmar Berga en Arjan Stroetinga. Bij de vrouwen ging de zegen naar Voske Tamer van de Wal. Ja, wat heet. 20 seconden en de bal ligt in het net. Het is het doelpunt, het 15e doelpunt van Alfred Finn Borgerson. Uh, Geblunder achterin, ik kan niet anders noemen, van Brand van Polen. Bal voor het doel. Uh, het leek wel alsof uh, Peck nog in de kleedkamer zat. Bal voor het doel van Polen, die uh, liep te klungelen. En legde de bal eigenlijk panklaar neer voor Alfred Finn Borgerson. Die maakt dus zijn 15e doelpunt van het seizoen. En een hele belangrijke. Het is namelijk de openingsgoal bij Peck Zwolle-Herenveen. Herenveen leidt met 1-0. In Den Haag zijn ze ook begonnen. Ronald van der Gier. 35 seconden geleden onder weinig publieke belangstelling. Dat valt dik en dik tegen. Ik denk dat het stadion voor de helft gevuld is. Wat dat betreft hebben een hoop mensen ervoor gekozen om in elk geval vanaf volgende week weer aan te haken. Als de dooi is ingevallen en het diep meer zo koud is. Hoewel het valt allemaal erg mee. Het heeft nog wel gesneeuwd in Den Haag. Maar inmiddels dooit het en zie je weinig meer van die sneeuw. Arno heeft balbezit met Tornstra. Zoekt maar eens de rechterkant op. Daar is Malone, vervanger van Omeru, Die speelt op dit moment op de Afrika Cup. Ja, je komt halverwege de helft van Roda uit. Nog altijd strak aan die zijlijn. Speelt dan Sherry maar aan. Met het idee, nou ja, verzin jij dan maar wat. Maar Roda staat er erg compact rond de eigen 16. Komt daar nu wel wat af. Dus uh, is er eigenlijk weinig fantasie bij Ado. En gaat het weer terug naar de laatste lijn. En uiteindelijk via Holla en uh, Soepo heeft Ado wel balbezit. Maar allemaal zo rond de middenlijn. Het is heel gevaarlijk, ziet dat er niet uit. Het is dus een beetje aftasten, zo aan het begin van de wedstrijd. Roda zal met enige voorzichtigheid aan dit duel beginnen. En denken, ja, nou, Ado, zoek het maar uit. Neem het initiatief maar in eigen huis. Meloon, wereldheld van de tegenstander. Nu maar is Toornstra aangespeeld die aan de rechterkant een, uh, een hoek induikt... die vrij leek, maar uiteindelijk door Tamata bezet wordt. Weer een combinatie tussen drie spelers. Toornstra uiteindelijk weer aan de rechterkant. Halverwege de helft van uh, Roda. Meloon is ook nog daarvoor in. Ter hoogte van het Straschopgebied, maar allemaal strak aan die zijlijn. Dan wil uh, Meloon Opzetten. Met Tornstraat maar zit Tamata daartussen. En kan in eerste instantie Roda eruit komen. Zij het niet dat de balaanname op het middenveld wat minder is van Rode J.C. Met name van Malki. De bal gaat over de zijlijn. En Ado heeft de bal weer terug. En kan hem nu via Beugelsdijk maar weer eens gaan rondspelen. Naar Supercepa, de linksachter. Maar we zijn nog altijd op de helft van Ado Den Haag. Daarachter staat Coutinho nog wat rek- en strek oefeningen te doen. Om zich voor te bereiden, om zich in ook geval warm te houden. Beugelsdijk terug dus van een schorsing, kreeg Rood. Tegen Feyenoord heeft twee wedstrijden moeten toekijken. Maar is inmiddels een onbetwist basisspeler. Hij mag dus gewoon weer starten op het moment dat de schorsing voorbij is. En nu is Poepon... Die wat tegenvalt toch dit jaar bij Ado Den Haag het slachtoffer. Diepe bal van Supusepa. Daar sleurt Van Duinen achteraan richting de linker cornervlag. Een voorzet die er aardig uitziet. En dan blijft doelman Korto staan. En gaat de bal uiteindelijk aan hem voorbij. Maar komt nog wel in Haags balbezit bij Sherry terecht. Dan naar Holla. Holla weer naar de rechterkant. Maar dan holt die bal ook over de zijlijn heen. Tenminste zo leek het. Maar met effect blijft hij binnen. Uiteindelijk gaat hij over de achterlijn via spelen speler van Ado. Dat is Dordstra, meen ik. In elk geval is het een doeltrap voor Kort. We spelen in Den Haag bijna drie minuten. Het eerste gevaar was er, nou ja, laten we zeggen dreiging, via Mike van Duijnen. Maar het is nog 0-0. En dan in Waalwijk, niet meer. 3,5 minuten oud. RKC, NAC Breda. Toch een soort van regionale derby. Geen doelpunten. Nog een 0-0 stand hier in het stadion. En één kans gezien terwijl de bal is bij RKC. Aan de rechterkant ter hoogte van de middenlijn rechtsback Martina. Met een vrije trap kort genomen richting Duits. Er was een minuut geleden vanaf de linkerkant een vrije trap ingedraaid door middenvelder Stans. En die bal kwam op het hoofd van Braber terecht. En die kopte hem maar, ik denk, drie kwart meter naast het doel van Terrouelaar. Dat was meteen heel gevaarlijk aan het begin van de wedstrijd. Inmiddels zitten we op de helft van Nak Breda. Met Kees Luijks, de centrumverdediger. Er zijn ook wel supporters die willen hem in de spits zien. Maar uh, daar staat hij uh, niet. Daar heeft uh, Nak andere mensen voor. In de centrale in de aanval staat Leurling. Kijken wat Duits kan. Verspeelt de bal in de as van het veld halverwege de helft van Nak. En dus is uh, Nak weg met Goedelje, de zoon van de trainer. En het schijnt ook wel zo te zijn dat vader en zoon regelmatig praten over de rest van het seizoen. En uh, dat er toch wel een beroep wordt gedaan op Nemanja om toch vooral het seizoen bij Nak af te maken. Ondanks wat sluimerende belangstelling her en der. Wil natuurlijk niet dat zijn vader er in zijn eerste seizoen in de eredivisie uitvliegt als uh, trainer. Want Nak staat er niet goed voor. Bulbe zit nog altijd voor Nak. Een meter of twintig over de middenlijn. Linkerkant van het veld met Buis. Bal naar Jansen. De linker verdediger. Verslikt zich in zijn tegenstander. En dan neemt Bukhari over. Bukhari nog wel altijd op de helft van RKC. Een diepe bal richting Chevalier. Chevalier verliest het kopduel van Kees Luix. En dan gaat de bal weer terug naar de RKC-helft. Eén keer dreiging dat moment met die kopbal van Braber. En op de klok precies vijf minuten in Baalwijk. In de eerste helft hoorden we Andy Houtkamp grotendeels praten over kansen van Pek Zwolle. En toch staat Heerenveen voor, Andy. Ja, na 20 seconden in de tweede helft. Maar Pek wil meteen iets terug doen. Alle grote kans gezien voor Joey van der Berg. Ai, ja, Dit is een bal die onder zijn zo'n voet doorgaat. En dat het heel knullig uitziet. Het is, uh, uh, wie was dat? Uh, Aschente. Notabene een van de betere spelers bij Pek Die de bal onder de voet door liet gaan. Hij uh, nam een prachtige vrije trap. Die is dezelfde Aschente. En daar had uh, Noordveld heel veel moeite mee. Maar het staat 1-0 voor Heerenveen. We zitten in de tweede helft. Die is nu... Vijf uh, en een halve minuut oud. En Herenveen probeert weer in de avond te gaan. Is het uh, Lachman die ertussen zit. Goed gedaan. De grote verdediger raakt bijna de bal kwijt. Maar via Broersen gaat de bal naar Aschente. Aschente gaat uh, op zoek. Er lopen wat mensen warm. Onder andere Arne Slot. Ik zie... Uh, uh... Hoe heet die? Zijn Mak uh, zie ik warm lopen. Uh, afditsch. En uh, Pex Wolle raakt de bal kwijt. Is het uitkijken geblazen omdat uh, Van La Parra uh, weg is. Van La Parra tussen vier man. En uh, dat is er sowieso al één te veel. Dat is namelijk Joost Broersen. Die de bal van de voet loopt van de kleine. of de, de ranke rechtsbuiten van Herenveen. De bal gaat over de zijlijn. Inworp is voor Heerenveen. De wedstrijd is helemaal opengebroken. Als Herenveen uh, de bal naar voren probeert te spelen via Kum. Maar uh, de bal wordt verdedigd door Pex Wolle. En dan gaat de bal weer naar voren richting Pluim. Tussen twee man wordt uh, goed verdedigd en dus kan Zomer de bal weer oppikken. Speelt hem rustig terug naar zijn keeper Noordveld. En zo, na 6,5 minuten spelen in de tweede helft, is de wedstrijd ontbrand door dat doelpunt van Vin Bogersson. Na 16 seconden in de tweede helft staat het uh, stond het 1-0 voor Herenveen. Uh, en nu dus, na 6, bijna 7 minuten in de tweede helft, is die stand nog steeds op het scorebord. Charlet van Sara Bareilles. Alberto Contador doet dit jaar niet mee aan de Giro. De Spanjaard geeft de voorkeur aan de Tour de France... en hij wilde zich daarvoor 100% op focussen. Contador won de Giro in 2008 en ook in 2011 was hij de beste... maar door zijn positieve test op clenbuterol Buterol... moest Contador toen, in 2011 dus, zijn titel inleveren. En Magnus Carlsen is één ronde voor het einde van het Tata-schaaktoernooi... in een wijk aan zee, al zeker van de eindzegen. De Noorse nummer één van de wereld won zijn partij van de Amerikaan Nakamura. Met 9,5 punt werd Carlsen onbereikbaar voor de concurrentie. Levon Arionian, de enige andere grootmeester... die in theorie nog mede aan de kop had kunnen komen... kwam niet verder dan remise tegen Anish Giri. En de Amerikaanse skister Lindsey Von heeft in Maribor... de wereldbekerwedstrijd op de reuzeslalom gewonnen. Ze troefde de Sloveense Tina Maze af in haar thuiswedstrijd. De Oostenrijkse Anna Fenninger, Fenninger eindigde als derde. En met deze zegen behaalde Von haar derde overwinning dit seizoen... en haar 59e zegen in de wereldbeker. Pek Zwolle is in de tweede helft bezig tegen Heerenveen 0-0. Ado Den Haag Roda 0... Sorry, Heerenveen 0-1. Ado Den Haag Roda 0-0 en RKC NAK... 0-0. En die wedstrijden zijn in de eerste helft bezig. Heracles PSV is straks de late wedstrijd. Tot zo, na het NOS Journaal. NOS, langs de Op één. Misschien wel voor het laatst. Wie weet lopen we dit weekend door de sneeuw in vroege vogels. Maken we foto's in de tuin, luisteren naar mezen horen we krekels en vliegen er vlinders voorbij. Met bij, bij, bij min 10 en een pak sneeuw. Ja, al vriest het dat het kraakt. Deze week in Vroege Vogels, krekels en vlinders. Komt dat zien. En horen. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vlinders. Vroege krekels. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Richting Pelle, Martins Indi, het is.